7 uur. Kees groot met het NOS-journaal mee dat het OM in Brabant... steeds vaker drugszaken buiten de rechter om afhandelt. Volgens de minister is zo'n aanpak geschikt voor kleine vergrijpen... maar moeten zware criminelen altijd voor de rechter worden gebracht. Grote drugscriminelen mogen hun straf niet ontlopen, vindt Van der Steur. Volgens het Brabantse OM worden de regels niet opgerekt... en komen echt grote drugsbazen altijd voor de rechter. Voetbalclub FC Twente heeft een akkoord gesloten met de belangrijkste schuldeisers. De deal is een belangrijke stap die de club uit Enschede moest zetten op weg naar het behoud van de proflicentie. Ex-voorzitters Joop Munsterman en Aldo van der Laan en twee oud-commissarissen staken geld in Twente en zijn de club nu financieel tegemoet gekomen. De KNVB moet uiteindelijk beslissen of Twente zijn proflicentie houdt. Het aantal gevallen van euthanasie is vorig jaar met 4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging komt vooral voor rekening van mensen met dementie en van psychiatrische patiënten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies. Bijna alle artsen die bij euthanasie betrokken waren hebben zorgvuldig gehandeld, zeggen de commissies. De populaire dagboeken van Hendrik Groen over het leven in een verzorgingshuis... blijken geschreven te zijn door de 61-jarige Amsterdammer Peter de Smet. Dat heeft NRC Handelsblad onthuld. Van de dagboeken zijn inmiddels 145.000 exemplaren verkocht... maar naar de ware identiteit van de schrijver was het tot nu toe gissen. De namen van Sylvia Witteman, Arnon Grunberg en Nico Dijkshoorn werden genoemd... maar de echte Hendrik Groen blijkt een onbekende bibliothecaris uit Amsterdam-Noord... Peter de Smet was na de onthulling onbereikbaar voor een toelichting. Het weer, vanavond en vannacht wat minder buien, minimum temperatuur dicht bij nul. Morgen eerst weer buien met hagel of onweer, later droger en vaker zon. En het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD in de Randstad is het nog altijd erg druk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel, 5 kilometer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 6, de andere kant op richting Rotterdam tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade, 7 kilometer op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Zuidoost en knooppunt Dorp 12 kilometer op de A10 de Ring van Amsterdam bij Oud-Zuid 7, A15 Rotterdam Gorkum, tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht, 5 kilometer. A16 Rotterdam Breda, tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaarverpolder 14 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda, tussen Rotterdam Krooswijk en Moordrecht, 9 kilometer. Op de A27 van Gorkum naar Almere, tussen knooppunt Lunetten en Beeldhoven, 6 kilometer. En op de A27 bij Lexmond, 5 kilometer. Je hebt daar ook 20 minuten verdraging. Een andere file die nog veel verdraging oplevert is die op de N201 van vanuit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 En heel hartelijk welkom bij alweer aflevering 10 van CFM in de Avond Live. Mijn naam is Roy van Buringen. We gaan er vandaag een hele gezellige uitzending van maken. Met natuurlijk het thema Koningsdag. Als je nu naar buiten kijkt, hier in Zandvoort. Ja, schijnt aan de ene kant de zon. En aan de rechterkant door het raam zie je allemaal donkere, boze wolken. Nou ja, dat zegt al genoeg over de komende dagen. Regen, regen, regen, regen. Hagel, hagel, hagel, hagel. Nou, ik hoop het niet. Maar ja, het zit er misschien wel in. En daarom zijn er allemaal, uh, ja, toch uh, noodmaatregelen genomen. Ook een zandvoort waarschijnlijk. En daar bellen we zometeen over uh, met uh, niemand minder dan Ernst Brokmeijer. Een van de leden van het bestuur van, uh, ja, van uh, het Sinterklaascomité, wilde ik zeggen. Nee, het uh, Oranjecomité. En uh, we gaan bellen met Wilfred Belles. We hebben hem al eerder in de uitzending gehad. En toen uh, was het hartstikke een hartstikke gezellige boel. En hij gaat ook zo'n gezellige boel maken op het Kerkplein morgen. Vanaf twee uur uh, live muziek uh, bij Café Koper. Uh, ja, hij gaat vertellen wat hij daar gaat doen. Dus hartstikke leuk in deze uitzending. We hebben natuurlijk ook een dubbelhit. En uh, ja, wat die dubbelhit zou zijn, dat, uh, dat uh, moet u maar uh, gewoon afwachten... We hebben natuurlijk de super... Uh, ja, de su we hebben altijd natuurlijk ook uh, de tv-tune. Hebben we dit keer. En uh, de tv-tune van dit keer. Moet u gewoon lekker luisteren. Heeft u verzoekjes kan naar uh, 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Of uh, like onze pagina ZFM in de avond live op Facebook. En uh, laat daar vooral een reactie achter wat u wil, uh, wat u wil uh, horen. Want dat, uh, daar zijn wij natuurlijk wel eigenlijk... Stiekem benieuwd naar Dat is 023 573 0393, of onze Facebookpagina. En we zijn ook live even op Facebook. Dat gaat niet de hele tijd gebeuren, want ja, de mobiele telefoon is uh, bijna leeg. En uh, ja, ik heb nog nooit deze tune helemaal uitgepraat. Dus dat is hartstikke leuk. Um, maar uh, ja, dat gaat in ieder geval een leuke Koningsdag-uitzending uh, worden... hier op CFM Zandvoort. En we maken er gewoon een gezellige boel van. Verzoekjes zijn welkom. Uw stem wil ik graag horen hier live op de radio. Of uh, wat u gaat doen met Koningsdag, laat het vooral weten. Maar wij gaan gewoon eerst een lekker plaatje uh, draaien in uh, deze uitzending. En dat, um, en dat gaat, uh, nou, gaat uh, een, uh, een gezellige plaat uh, worden... En uh, dat, uh, dat is... Uh, hij is al een keertje dubbel geweest. Maar dat is bellepers met... Ik uh, hou van jou. Ik hou ook van jou hoor. Ik hou van jou. Ik wil jou. alleen, alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ik wil je zeggen dat ik het dag dat ik van je hou. So Ik hou ook van jou, hoor. Alle luisteraars uh, die, uh, ja, die uh, luisteren natuurlijk en kijkers natuurlijk ook op Facebook vandaag. Want uh, we, nou dat was VTM, gezellig. Dat hoort er ook bij VTM. Nee, daar hebben we hem ook vandaan natuurlijk. Um, ja, in ieder geval uh, heeft u verzoekjes 02357. 30393 nogmaals 0235730393 en dan uh, kan je ja, uh, kan je verzoekjes indienen of zet het eventjes onder onze live uh, pagina op uh, Facebook ZFM in de avond live en uh, daar kan je ons uh, op uh, vinden. Doe verzoekjes zijn altijd welkom natuurlijk in ieder geval uh, hier op CFM Zandvoort. Wij gaan luisteren naar de volgende plaat en de volgende plaat is van Chaotic Dam en zij zijn binnenkort uh, te zien in de Ziggo Dome en uh, de kaarten zijn nog steeds uh, te koop via Ke. Twenty days I've been lost in cyberspace. I surf through the web to catch up with the trays, and I wonder who you really are. I only gotta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 CFM Zandvoort, zometeen binnenkort uh, zijn ze live uh, te horen in het Ziggo Dome. Uh, met een, uh, ja, of nee, Heineken Musical Hall. Sorry, sorry, sorry, sorry. Verkeerde zaal. Uh, ze liggen ook allemaal bij elkaar. De arena ook en uh, Ziggo Dome, dus het uh, maakt allemaal niet uit. Uh, de volgende die ook uh, binnenkort uh, in de Heineken Musical uh, Hall uh, staat, uh, Dat is uh, niemand minder dan uh, Tino Martin. En uh, de volgende platen draaien we van hem. En uh, hij is aangevraagd via onze Facebook-pagina met uh, Hou me vast van Tino Martin.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 Je hand zag je stil door mijn haren. Wil ik de tijd steeds stil opstaan staan. me vast, me vast, me, vast me vast en voel mijn hart nu steeds ergens slaan. Ik wil door het leven met jou. ZANG Tino Martin hier op CFM Zandvoort met Hou Me Vast. En uh, aangevraagd via 023-573-0393. Dat uh, is de volgende plaat. En dat is het dan met home. Wij bellen straks met Ernst Brokmeijer van het Oranje Comité. Met het laatste nieuws over morgen. As it all comes down again, as it all comes down again to suffer.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 Van de emoties, de bevrediging erbij Stap jij pols het bad uit en je lacht wat tegen mij Je lichaam en je ziel. Daarom ben ik blij dat jij op deze jongen viel. To. <laughs> Pas veel beter dan mij hier op CFM -Zand voor Thomas Bergen. Je veel beter bij mij. Ja, zoals ik al uh, verteld had, zouden we vandaag even met Ernst Broekmeijer bellen. Oh, oh, oh. Eén van de leden van het bestuur van het Oranje Comité. Want er, uh, ja, er is toch uh, wat uh, nieuws hier en daar uh, rondom het weer. Ernst, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wat een uh, weer gaat het worden, hè? Ja, ja dat eigenlijk zijn zo veel verschillende patronen. Ernst, uh, je Ernst, uh, je is denk ik een beetje weg, ook misschien wel door het weer. Uh, ik weet niet of je nu wel te horen bent. Even kijken, we gaan het even anders proberen. Hoor je mij zo beter? Ja, ik hoor je nu heel erg beter. Uh, nou, dan ben ik even opgeschoven in een ander plekje. Uh, nee, wat ik zei is, vandaag is natuurlijk, was het natuurlijk een nou, ik zou bijna zeggen, dramatische dag. Heel veel wind, heel veel uh, hoos- en regenbuien. En we houden eigenlijk al een aantal dagen de voorspellingen voor, uh, voor morgen in de gaten. En natuurlijk heel veel activiteit in het dorp, uh, eigenlijk alles buiten. Um, en het lastige is dat, nou ik zou bijna zeggen tot, tot op dit moment... De geleerden het nog steeds niet helemaal met elkaar eens zijn uh, ja, wat het nou morgen gaat doen. Um, um, er is sowieso wind. Um, de vraag is alleen hoeveel. En ja, er komt wel wat neerslag, maar ook daar is nog wat onduidelijkheid over. En dat, uh, dat maakt het voor onze organisatie heel lastig. We uh, hebben natuurlijk een aantal grote activiteiten, waaronder de markt, die echt vannacht uh, om, om, nou, eigenlijk om vijf uur losbarst. En de kinderspelen morgenmiddag vanaf twaalf uh, uur. Nou, dat zijn eigenlijk wel de twee ik zou zeggen, risicovolle buitenactiviteiten. Eh, eh, je kan je voorstellen, als het hard waait... hebben we een risico met kramen en met spellen. Eh, ja. En als het regent, dan zeker bij de spellen. Daar eh, heel veel van de activiteiten smiddags... daar is elektra bij betrokken. Nou, water en elektra gaan ook niet zo goed samen. Dus dat betekent dat we vandaag al een aantal keren... met de organisatie, maar ook met een aantal externe partijen... die nou ja, eh, de kinderspellen leveren en de kramen neerzetten, eh, overleg hebben... En dat hebben we ook euh, nou, een klein uurtje geleden nog gehad. En ja, gezien de schuivingen die er zitten in het weer... het lijkt dat het wat minder hard gaat waaien morgen. En er is een kans dat we alleen in de ochtend nog één, twee buitjes krijgen. En het daarna beter wordt. Hebben we volgens nog even voor nu gezegd... nou, we houden het programma even zoals het is. Uh, we hebben vanavond, uh, wat later op de avond, nog een keer een overleg. En dan zijn ook de nieuwe weerberichten voor morgen er. En nou, mogelijk dat daar, hè, mocht het inderdaad toch slechter worden... dan zullen we alsnog... ...misschien moeten besluiten om de kramen niet bij de, uh, bij de markt neer te zetten... ...en of iets met de spellen te doen. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk morgenochtend vroeg... Uh, een, ...een aantal vrijwilligers beginnen al om half vier morgenochtend... ...onder andere met het afzetten van de straten... Ja. ...en andere voorbereidende werkzaamheden. Ook dan hebben we om vier uur vannacht weer een uh, overleg... ...om nou ja, met het meest actuele weer uh, een besluit te nemen. Uh, de intentie is dat we als het verantwoord veilig... En mogelijk is dat we zoveel mogelijk activiteiten door uh, laten gaan. Maar het is ook heel duidelijk, en dat hebben we vanavond nog even met elkaar goed afgestemd, dat als wij maar enigszins twijfelen aan of het veilig kan of dat het verantwoord is, dat we dan inderdaad zullen moeten besluiten misschien om een paar activiteiten niet te doen. Nee. Dus dat, dat is even, nou ja, ik bijna zeggen een lang verhaal, maar in het kort komt het op neer. Voor nu even nog alles zoals het is. Maar het zou kunnen dat we op vanavond of morgen vroeg. Uh, ...alsnog moeten besluiten om, om één of meerdere activiteiten te cancelen. Ja, mocht dat zo zijn, dan laten jullie het zeker natuurlijk ook wel via jullie Facebookpagina weten, neem ik aan. Ja, op dit moment uh, um, uh, op de Facebookpagina, dat is Koningsdag Zandvoort. Daar posten wij de updates uh, uh, zodra ze beschikbaar zijn. Uh, we zullen dat als er echt dingen gecanceld worden ook nog op onze website doen. Maar inderdaad, voor degenen die Facebook hebben, hou Koningsdag Zandvoort in de gaten. Want uh, ja, zodra er nieuws is, zullen we dat daar uh, neerzetten. In ieder geval, uh, dankjewel uh, voor jouw korte informatie. Het was inderdaad een lang verhaal, maar we houden jullie Facebookpagina in de gaten. En um, ja, ik wens jullie alleen maar heel veel uh, succes uh, komende uren. Nou, helemaal goed. Dankjewel. En uh, nou ja, in ieder geval voor iedereen, ondanks uh, de regen op andere zaken, alvast een prettige Koningsdag vanmorgen. Jullie ook. Dankjewel, Ernst. Jo, dankjewel. Hoi hoi. Hoi. Dat was Ernst Brokmeijer. Dus uh, heel kort gezegd, uh, tot nu toe gaan alle activiteiten gewoon door. Uh, Hou in ieder geval de Facebookpagina in de gaten van de Koningsdag hier in Zandvoort. En dan uh, blijft u vooral uh, op de hoogte en denk aan uw veiligheid. Uh, wie ook aan de veiligheid hebben gedacht, dat is, uh, dat is de Haltenstraat. Daar zou vandaag een buitevenement zijn uh, bij Laurel en Hardy. En uh, zij hebben de ruud band uh, naar binnen verplaatst. En het is uh, live te horen in... Uh, in, uh, bij Lauro en Hardy en, uh, en bij de Williams uh, Bar. En uh, daar uh, zouden ze zou dus in ieder geval uit de speakers uh, gaan komen. Dus dat uh, moet uh, helemaal uh, goed uh, komen, neem ik aan. Wij gaan luisteren naar Bluff. En uh, zometeen uh, zijn we bij u terug. We hebben in ieder geval nog een interview met Wilfred uh, bellen straks uh, over... Uh, over de Koningsdag bij Café Koper. Dus dat wordt allemaal heel erg gezellig. De dubbelhit komt eraan, dus nog veel meer. Luister naar Bluff, wat zou je doen, hier op CFM Zandvoort. Wat zou je doen?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 Wat zou je doen dan Wilfred? Wat zou je doen? Wat zou je doen? Wat zou je doen? Ja, gewoon zingen. Gewoon lekker zingen? Ja, ja, ja. Je gaat vandaag ook alweer flink zingen. Ik heb Wilfred bellen trouwens aan de telefoon. Goedenavond Wilfred. Goedenavond Roy en goedenavond alle luisteraars. Ja, we zijn vandaag weer de naar Almere en Koningsnacht. Nou goed, daar staan wij op gepent. En uh, nou goed, uh, sowieso vernomen heeft. Morgen zijn we weer in Zandvoort bij Café de Koper. Ja, bij Café Koper zijn jullie uh, aanwezig. Uh, of ben jij uh, aan, aanwezig? En dan ga jij uh, flink wat zingen. Tot van 7, of even van 2 tot 7, hè? Ja, we gaan los van 2 tot 7. En uh, goed, de uh, pony binnen en buiten. Dus heb ik eens even te kijken hoe het uh, weer uh, allemaal. Uh, maar goed, uh, we zien hem. We gaan gewoon een feestje maken. Ja. Wat, wat de weersverwachting voor het nu toe zijn, uh, dat het uh, in de ochtend nog eventjes een beetje tekeer gaat... en dat het in de middag uh, toch uh, weer wat uh, beter gaat worden. Dat is uh, ja. in ieder geval de voorspelling. Ja, goed, dat komt maar goed. Neem gewoon je goede humor, humor mee. En uh, ja, goed, en als je in de feestteam... had je uh, or, oranje kleding aan, maak niet wat je aan hebt. We gaan er gewoon voor. En uh, zo is dat, weer of geen weer. Zo is dat, gaan we mee. Anders uh, blaas jij die wolken wel weg. Uh, ja, zo is dat, weet je. Gewoon maken. Ja, welke nummers kunnen we morgen vooral verwachten van je? Uh, sowieso mijn eigen nummer. En uh, goed, we gaan een beetje Nederlandstalig, Engelstalig. Een beetje mix. 70 s Ja uh, goed, uh, ze, ze noemen we hebben de, de zingende jukebox. Dus uh, goed, uh, je hoeft er niks in te gooien. Het is allemaal gratis. <laughs> ja, misschien een briefje in je hand met een uh, verzoeknummertje. Ja, uh, uh, wie weet. Uh, sowieso een optie. En dan uh, hazen ze een beetje van dit en dat uh, bij een mix. En uh, we zien het dan. Ja. Maar alles we er over, alles over dan. Dus... Uh, ja, en wat je hebt, heb je. En wat je niet hebt, heb je niet. Nee. Nou, ik, ik wil jou in ieder geval uh, bedanken. In ieder geval voor even voor je tijd. Jij bent uh, morgen in ieder geval van 2 tot 7 bij Café Koper. Op het uh, Kerkplein. en het uh, Dat gaat een heel gezellig uh, middag uh, en uh, avond worden. En uh, ja, de zingende Jukebox gaat gewoon lekker zingen. En ook zijn eigen nummer, hè? Kondig hem maar aan, zou ik zeggen, Wilfred. Ja, zeker weten. Ga je hem erin gooien? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. natuurlijk. Zo, zo. Nou, wees erbij ben morgen bij morgen wij. De, de, de café de koper en ga uh, gaan we ermee Is niet te beschrijven, zo moet het altijd zijn. We pakken onze kans en totdat ik het voel hier, gaan wij nog even dansen. Wat willen we nog meer? Dus ga nu met me mee. En eh, eh, eh, eh. samen met z'n twee eh, eh, eh, eh. naar een café. Eh, eh, eh, eh. Niets houdt ons tegen. geen wind, geen regen, ik wil er even aan. Ah. een hey, hey, hey. na een leuk café, hey, hey, hey, hey, Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ga nu met me mee, mee, na een leuk café, hee. Hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil het even...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 Beste en uh, lange Frans hier op uh, CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Uh, ja, we zijn alweer bijna in de eerste uur. Uh, is alweer bijna voorbij. En uh, daarvoor uh, gaan we nog een klein nummertje draaien voor u. Uh, dat is André Hazes uh, Junior met Leef. En zometeen zijn we bij u terug. En ik hoop met uh, contact met de Haltestraat. Want daar is sowieso een evenement aan de gang voor Koningsnacht.